Wij beginnen... Euh, Britshadesha. Pagina 12. De, de... Het vers... 42. We hebben één vers... Nog te gaan in... De... Van de Perik Jude. Waar maske het... gaat... Achtanima eile, ha-rak kos maim karim, leshem talmide, amen om erani ki lo yuvade seharo. We hebben geleerd dat wat zo had gezegd over overeenkomstige Als je aantrekt, of als je man doet, en jouw man goed genoeg is om de kracht van een profeet aan te trekken, dan uh, ontvang je de beloning van een profeet. Als je de, de kracht hebt om een man te doen opsteken, dat jij uh, bereikt het, de kracht van de tzaddik, dan zal hij een beloning ontvangen van de tzadik, van de rechtvaardige. En hier zegt hij, 3:42: 42, waar maske het gaat en iemand, en wie, wie uh, water, wie uh, zal, letterlijk zo, wie te drinken zal geven aan een van deze kleintjes, Rak kos mayim karim, al is het maar een beker van koud water. Lachem talmit, in de naam van de Talmid. in de naam van de leerling. Amen lach omerla anjelachem. Waarlijk uh, zeg ik het aan jullie geloe wat schoro de beloning zal niet verlorigen ehm um, um, uh, nou hier is het zegt je dat over zijn leerlingen. Noem die kleintjes. Ja, de, de kelim van, van Keter, dus onderste negen van de keter. En wie de man doet opstegen naar hen, die ontvangt uh, de beloning van de leerling. Want zij zijn de leerlingen van Yeshua. En dat is dan Talmid, de leerling. En die zal zeker zijn beloning ontvangen, dat wil zeggen dat die zal zeker van mijn vader het licht ontvangen. Want alleen, eigenlijk, alleen de Meester is het, alleen uh, Yeshua is de Meester, er is geen andere Meester. En er is eh, alle anderen, alle overige hier op aarde zijn alleen maar talmidim. Talmid betekent eh, leerling. En daarom ontvangen wij als de beloning van leerling. Van de leerlingen van Jezus. De volgende Nee, dat is dan de parek, perk Jud-aluf. parek, elf Opeens zie ik iets van... Opeens kijk ik naar het woord. Hier had hij. Uh, mm, hij had ook gezegd... Uh, in het vers 38 kijk ik naar het woord tse lovo". Kijk, wat wij doen is, moet je zo zien, het is onderzoek wat wij doen. Het is niet dat uh, wat ik aan jullie vertel, je kan nergens dat vinden, niet in boeken, niet, het is onderzoek wat wij doen. Het is het, het zoals ik wil zeggen, het, het, het werk, ja, werk wat wij doen, een soort uh, zoeken, zoekerij naar, naar Hashem, naar Yeshua, de verbondenheid naar Hem. En verzoek van binnen uh, uitgaat omhoog om Hem alleen te laten uh, ons dingen onthullen over zichzelf, dingen die ons zullen helpen. En daarom uh, ik kan ook, zo opeens zie ik ding iets wat ik over het hoofd heb gezien. Doet er niet toe. Het is, uh, ik kijk nu naar. Um, uh, kijk nou naar, opeens schot het bij in mij in op in het vers 38. Goed kijken. Daar staat het. Washer loikach het zelovo. Ik doe het er nu dat wij springen hier daar daar naartoe, hier naartoe. Uh, het moet helpen. Als washer loikach het wo en wie niet opneemt zijn kruis, we halagen haar en zal niet lopen achter mij aan, achter mij Yeshua aan. Een opiday is mij niet waard. En nu kijk ik naar dat woord tzelowo. Wat is kruis? Als je zomaar zegt kruis, dan het natuurlijk alles zit alleen in deze taal. In deze taal zitten de ware verhoudingen naar krachten van. Uh, wat zijn die begrippen? wat zijn deze krachten, wat betekent iemand die niet, dat woord celuwo, dus zijn kruis, letterlijk staat het, iemand die zijn kruis niet opneemt, en dat als we kijken naar dat woord celuwo, iedereen ziet het, eh, uh, 38, dan, en dan is het de volgende regel. Na 38, is het 1, 2, derde woord. Et tselovo. Zie je dat? Als je kijkt, et apart, maar dan tselovo. Het woordje tselovo, dat is zijn kruis betekent. Als we kijken naar dat woord tselovo, zijn kruis. En als we hem nu gaan we hem indelen of verdelen in tweeën. Zo, Tzadi, lamed en wav, is één woord. Maak het ook bij jezelf ook, schrijf het ook. Tzadi, want ik heb het niet opgenomen, en het is ook niet, ik heb ook geen tekening van gemaakt. Opeens zie ik het wel. Doet er niet toe. Dus schrijf het wel, Tzadi, lamet wav. En dan naast het tweede, tweede deel als woord, bo, bet, wav dan hebben we dat woord zijn kruis, uh, weer geven we weer als twee woorden. Um, um, dan wordt het nog een keer, plus bet en waf. En dan... De betekenis daarvan kan zijn, let op. Uh, het eerste woord kan het uitgesproken worden als tselo, Het uh, betekent zijn schaduw. Zijn schaduw en... De tweede, het, tweede woord, het tweede woord van, deze, van dat woord tselobo uh, is bo. Bo betekent in hem. Met andere woorden komen we hier tot het geheime betekenis naar krachten van dat woord zijn kruis. Wat betekent zijn kruis? Betekent tselobo. Uh, zijn schaduw is in hem zijn schaduw is in hem in Hashem of oh, in Yeshua in hem, nee nee sorry Zlo. zijn schaduw is in hem dus de schaduw van um, Yeshua is in hem in ze, in, zijn, in Hashem, in zijn vader dus in Je Yeshua is het als het ware de, de schaduw, de, de het schaduw het schaduw de schaduw de schaduw van zijn vader. Want zijn vader is alleen maar licht. En Yeshua is wel. Klik het. Dus. At de schaduw van zijn vader. Kijk hoe geweldig het, het is. Ja? De schaduw van zijn vader. Daar ziet dat. Wie dus. Wie zijn. Wie. De, de mens. Dus ieder die zijn kruis en dracht en dus en gaat achter Jeshua, die draagt eigenlijk uh, de schaduw, zijn schaduw, de schaduw van Jeshua, die in wie zit uh, Hashem, CELO, bo. Jeshua is, oftewel, This, this, the the Christ, the Christ, oh, is the is, is in him. In Yeshua is this schadu of Yeshua is as it were the schadu the, is in him. Yeah, is Even, het was even, even tussendoor dat opeens kijk ik naar dat woord en uh, zag ik deze uh, extra betekenis wat ik uh, Ot, oftewel nee, perk jut alf, perk elf. Het eerste vers. Weegi, kikalot, Yeshua. Liet zavot et shnay masar talmidav vayelah misham lila mede nevolgende regel wil ik ro barayhem. Eerst, het eerste vers. Vrij hier en het was. Kijk al wat Yeshua licht zavot beëindigt had op te dragen, aan de twaalf, aan de twaalf, aan zijn twaalf leerlingen. Wij leg Misham en hij ging daar vandaan, om te leren, wil le en te prediken, barei hem in hun steden. Twee. We johanan Shama, bevet hasohar. Het maasea, machia, waislach, Shnaim mital, midav. Of Johanan, en de Johanan, dus de Johannes, ja, zoals je dat vertelt met Johannes, Johanan, Johanan, Amadbil, dat wil, Johannes, de doopers, of met dat. In vertaling zegt. We Yohanan, en Johanan hoorde wel. Hoorde in Bet-Hasohar, in de gevangenis. Want hij was in de gevangenis gestopt, daarin nog. Hij hoorde in de gevangenis. Het masea HaMashiach, de daad, de daden van de mashir, van Yeshua. Wij slagen naar hem en hij zond naar hem toe twee van zijn leerlingen. Het vers drie. haba en hij zei tege, tegen hem, eigenlijk beide kwamen, ja, twee, twee kwamen hem naar, naar, naar Yeshua toe. Maar de Brit Hadashah spreekt uh, in de naam van Johanan, ja, van degene die gestuurd had. Die, die, die, is daarom spreekt de Torah van... Uh, van in enkel fout van alsof Johanan alsof zelf dat, dat uh, gekomen bent uh, naar hem toe. Maar dat was de boodschap, was de vraag van Johanan. En hij zei tegen hem, de vraag was van Johanan. Hatahu haba, ben jij dat die zal komen? Eigenlijk letterlijk, ben jij dat die komende is? Zo, so, eerst so, vertalen we het. In of moeten we op een ander wachten? Kijk, okay, dat is dat vers. Maar kijk nou, hoe in de hele getal, hoe klinkt het? Hoe klinkt het speciaal dat wij leren van hoe Yeshua is, de kracht van Yeshua? En hij zei tegen hem, dus Jochenan, zei tegen hem in zijn boodschap, door, door, de, door deze twee, uh, men, twee van zijn leerlingen, die moesten vragen, Yeshua, ben jij dat die komende is? Abba betekent komende. Interessant, ja, hoe hij dat zegt. Dus niet... Ben jij dat die gekomen, gekomen is, gekomen bent, al, al iets als iets dat al een keer gekomen uh, uh, is, en, en dat is al uh, geweest, of is het nieuw en niet meer. Maar hij zegt, ben jij dat dat komende is? Dus in de tegenwoordige tijd. Want Yeshua is komende. Let op. Niet kijken naar Yeshua van 2000 jaar geleden alleen maar het al, in het algemeen aspect. Hij is geweest en hij is voor jou gestorven. Maar Yeshua is komende. Mashiach moet uh, komen. Uh, elke mens moet in zijn hart moet uh, aant aantrekken, eruit trekken, beter te zeggen, uit zichzelf deze kracht van Yeshua. Begrijp je dat? Dus eigenlijk de kracht van Yeshua, de kracht van de bevrijding, zit in elke mens. En daarom zegt hij dan over Yeshua, ben jij dat die komende is? En dat, dat is geldig dus voor uh, alle tijden. Of moeten wij en voor op, voor op een ander wachten. Vier. Vayaan Yeshua. De volgende. Regel. Vajomer. lahem, Hagidu. Ljohanam. Et asher shamatem. Ve et asher waar uh, Yeshua aan en Yeshua antwoordde, waar zei zij tegen hen, zij tegen hen, legoe, gaat. a gidu de Yohanan, vertelt aan Yohanan, datgene wat, jullie hebben gehoord, en wat jullie hebben gezien. waarom zegt hij niet, uh, alleen maar wat jullie hebben gezien. Ja. Waarom zegt hij dan uh, of niet? Waarom hebben jullie dat wat jullie hebben gehoord? Waarom moet het allemaal, waarom moeten beide zijn? Wat jullie hebben gehoord en wat jullie hebben gezien? Waarom? Horen is. Bina. Ja, bina. Chassadim. En zien is. Chogma. Dus. Dat is wat jullie hebben gezien. Niet alleen horen, want dan zou dat alleen maar chassadim zijn. Maar jullie hebben en chochma, en, en chassadim. Alles hebt u gezien dat het hier, hiermee, door mijn komst, alles manifesteerde zich. En zien en horen. Vijf. Ivrim, roim de volgende regel. Of is Ufischim, Mehalchim, Mitsoraim, Mitoharim, We Hirashim, Umitim, Kamim, de volgende regel, Waanim. Midbashlim midba Nee, is niet goed. Midbashrim. Dus staat het een puntje in het laatste woord. Voor ja, van de van het vers 5 staat het een puntje, staat het aan de van de in de van de letter staat het aan de rechterkant, moet het aan de linkerkant staan. Het moet als een klank sin uitgesproken worden. Aan de linker van die drie, ja, drie, van die drie, sin heeft drie, drie wafs. Hij moet aan de linkerkant staan, dat is dan de sin. Dan wordt uitgesproken als mitbasrin. Elders wordt het ook zo'n so, so grafisch fout, wordt het uh, consequent. En ook een paar andere plaatsen hebben we zien Dus, Ivrim Roim. Dus Yeshua zegt tegen hem: Ivrim Roim. De blinden zien. Dus de blinden gaan zien, worden ziende. op pischim, mehalchim, en uh, verlamden lopen. Met Zorayim, Met Oharim, zij die um, Met Zorra hebben, dus die uh, Melaatsen zijn. De Melatsen, die uh, worden gereinigd. We gerashim en doven, doven horen om kamim en de doden Staan op tot leven. Wau oniem. Uh, Basrim. En de armen ontvangen de boodschap. Kijk wat Yeshua zegt. Hier. Alles natuurlijk. Alles is absoluut geestelijk. Moet je niet denken dat dit anders geweest was, maar zijn al aanwe zijn aanwezigheid, men, men zag aan hem uh, de krachten van Hashem. En uh, dat uh, maakte wel dat de mensen uh, genezen werden, geestelijk van binnen genezen werden, en dat geeft Absoluut deze, dat, deze volheid, genezing, dat men de ogen door de boodschap van Yeshua, de Mashiach, de ogen gaan open. Ga maar kijken naar een religieuze mens. Ga naar hun oogjes kijken. Ja, met engeltjes. Ja, bijvoorbeeld, ga maar kijken naar bijvoorbeeld naar een uh, uh, kerk op, op, op zondag, helemaal yeah, net als engeltjes of zo, een beetje vertrokken ergens zo. So. Ja, de ogen moeten openstaan, de boodschap van Jezus maakt de mens zijn ogen open, en daarom, en daarom uh, door wordt worden mensen niet een zoetje, eigenlijk wordt niet een zoetje, hij, hij, wordt, hij realiseert zichzelf, van boven de Gazijn, onder de geze heeft boven de geze heeft het chassadim. en onder de geze daar is de plaats voor gochma daar moet je gochma aantrekken en daar voelt men wel tekort maar daar gochma wordt juist ervaren door onder de tabor daar is de plaats van tekort en daar is ook de plaats van waar het de gochma moet komen via de middelste lijn verwikkeld in de Gazadim. En daarom is het, is het geen zoetje. Wie werkt aan zichzelf, dus wie de boodschap van Yeshua ontvangt, is alles behalve engeltje. Yeshua ja, was een engeltje. Het was een, een verschrikking eigenlijk om naar hem te kijken. En dat is allemaal beelden wat men maakt, is allemaal door fantasie begrijp je. Wie, wie kon zien deze kracht van hem? Uh, is, uh, zijn kracht was uh, aan de ene kant was zeker dat dit een kracht zijn dat dit geen uiterlijke patserij is, geen uiterlijke kracht is, geen fysieke kracht, geen vertoning van. van uh, uh, spieren en uh, ja, bal het spierenwerk of, uh, of uh, zo'n uh, charisma of zo. Maar aan, uh, juist uh, aan de ene kant zo'n geweldige combinatie moet het geweest zijn, wat ik jullie vertel. Van de Ware Yeshua, hoe hij eruit zag dat aan de ene kant een lummele verschijning naar vlees ja. Aan de andere kant is een, een geweldige kracht van binnen wat, onder, oh wat geen, on, uh, geen uh, onverstoorde kracht van binnen was, wat hij sprak direct namens de schepper, namens Hashem. Dat is dan de eigenlijk. Controversiële, ik bedoel, het uiterlijke en het innerlijke van Yeshua. Van We hebben dat ook gezien, bijvoorbeeld, de beschrijving van Paulus zelf over zichzelf. Paulus, ja, ik zeg het. Van Saul, ja. Zijn, dat hij beschrijft ook over zichzelf ergens. herinner me dat hij zegt in zijn een van zijn boodschappen, aan een bepaalde gemeente, hij schreef, denk daarom, jullie hebben mij wel gezien, dat jullie zagen aan mij, fysiek, dat ik fysiek, uh, uh, geen charisma heb, hè? en zwak ben, zwak ben van het uiterlijk, ja, dat alleen mijn woorden krachtig zijn, ja, maar denk daarom, als ik kom, dan zal ik wel jullie dan, op zijn, uh, ...van langsgeven, betekend... Uh, ...jullie wel... ...zal wel... Uh, ...bijbrengen... De, ...door de Heilige geest... Uh, ...wat lessen geven... ...dat jullie dan wel... ...ter harte moeten nemen... ...en niet denken, kijken naar mij als naar de mens... ...van vlees en bloed... Wat ook Paulus ook zag, zat... ...van eigenlijk... Van uh, ...niet krachtigheid... ...fysiek... Niet krachtig, waarom? Omdat een mens die kijk, omdat iemand die geestelijk zo zoals Jesua, zoals zijn nakomelingen, na, zijn na zeggen dat niet nakomelingen, zijn nakomelingen, geestelijke nakomelingen, nakomelingen zijn opvolgers, zijn, zijn leerlingen, dat zij uh, Lette, letten op, op, op het directe ontvangst van het licht via Yeshua, show, maar dan niet. En uiterlijk uh, speelde daarbij absoluut geen rol. Ze, ze moesten niet, aan uh, hebben dat het, dat uiterlijk een show maken van, van wat dan ook. En dat zien we wat Hij ook ons vertelt. Dat. En als je, als je kijkt naar elke genezing, naar wat hij ons nu vertelt, dat moet je weten dat dat zijn de tekenen die eh, bij jou, in jouw kilim, moeten plaatsvinden wanneer jij leert van Yeshua, Brit Gadasha, in contact leert te hebben... Teta, te dat, contact met Yeshua. Wat hij zegt: Ivrim, Roim, zij die blind zijn, blinde blinden worden ziende. Dat is ook een van de tekenen van de Mashiach. Dat die Mashiach die in jou uh, al die veranderingen ...teweeg brengt binnen jezelf... ...dat jij moet ziende worden... Nee, ...en niet zoals al die... ...al die religieuzen... ...dat die niet ziende zijn... ...die blinden zijn... ...die blinden gele, gele, gele, geleden... Nee, uh, ...zij die... Uh, ...verlamd zijn... Die, ...die lopen... ...lopen betekent wat voor zijn verlamd... Verlamd zijn, betekent dat iemand die, die niet op twee voeten kan lopen. Dat is iemand die geen rechts en links heeft in zichzelf, geen twee voeten. Geen twee benen. Die kan alleen bijvoorbeeld op één één been, been hebben, of be, geen benen hebben. Dat is of verlamd. Of die kan niet lopen, die kan niet lopen op zijn benen. Benen op twee benen staan en twee benen lopen. Dat betekent in twee lijnen te werken, rechts en links. Dat kan alleen ook weer, dat is wat een teken is van de, van de komst van Yeshua, ook in je haar, dat je ja in twee lijnen werkt. Uh, met uh, Zoraïm, met Toharim, die Melaatsen, die, word, die, um, die, die worden rein. rein. Even. hoeveel jaren had ik gezocht om naar de manier om mee te reinigen. Ja, ik ging naar al die Talmud Academie is overal, daarmee alles, alles begonnen was. Uh, en ik vroeg steeds aan hen, hoe kan ik me zuiveren? Even. En toen had ik geen woord gele gele gelezen van Brit Gadascha. Heellijk, geen woord heb ik had gelezen van Brit Hadashah. In Rusland überhaupt was het niet onmogelijk om dat te lezen. No, nog Brit Hadashah, nog de, nog de, de oude, oude Testament, nog de Nieuwe Testament. In mijn tijd was het absoluut... Uh, je kon het nergens vinden. In nergens, geen, geen winkel kon je het kopen. Dat was verboden. Eigenlijk, in mijn tijd. Was het was absoluut absoluut waar kan je het kopen. En, en als je dat het uh, was allemaal uh, en uh, niet alleen kopen, je moet ook interesse, moet interesse hebben daarvoor hoe kan je dan interesse hebben voor iets wat je niet nooit gehoord hebt eh? alles was uh, dus uh, hoe kon ik dan als uh, volwassen man zoeken naar van binnen gewoon kwam het gevoel van moest ik me reinigen hoe moet ik me zuiveren en uh, niemand niemand kon het ge geen antwoord geven ga maar leren ga maar leren leren omwille van het leren waarom moet ik me leren waarom moet ik leren Heel ik. je Yeshua zegt nou de, zei hij. want ik was ook melatsen echt melatsen voelde ik me echt melatsen ze zijn allemaal melaatsen. Deilijk. Allemaal ze zijn melaatsen. Maar ze weten niet dat ze melaatsen zijn. Maar ik voelde wel dat het een uh, ellende. Ik voelde het ellendig. dat ik wilde z, uh, mij laten z, uh, reinigen. Van die klipotva. Dat is de melaatsheid. En hoe? Door Yeshua. Alleen door Yeshua zijn boodschap. En het feit dat door hem. Kan jij Jezelf cijferen, dat is, het, dat, is, dat is het teken dat Yeshua is de Mashiach. Ja of niet? Hoe kan je dan anders, hoe kan je, je bewijzen? Wat is het bewijs? Ik hey, begrijp je? Hoe, de Joden zeggen bijvoorbeeld, Yeshua is, is niet de Mashiach, er komt wel een Mashiach. Waarom is het zo? Omdat zij laten, ze willen zich niet laten, of ze willen zich, of ze kunnen dat niet. Ze weten niet dat zij moeten zichzelf zuiver reinigen. Ja, wat heb je? Hun reiniging is dan, wat ga je doen? Hij gaat wel een keertje naar, naar de, de, de onderdompeling zichzelf in het water. Nou, wat is dat? Als je dat wel doet met, met de volledige kavana, Eigenlijk. Ari deed dat ook. Maar de volledige kawana, ga je dat onderdompelen, jezelf onder, onder water en dan uh, alles bij elkaar, het hele concept, en fysiek en geestelijk, nou dat is dan, dat heeft waarde. Maar zomaar wat, wat ze doen, ze uh, reinigen dat, ja voordat hij na de mikwa, na dat rituele reinigen, stapt zo'n man hier in Amsterdam in zijn auto. Of op zijn fiets. En tegen de tijd dat hij thuis komt. Hij zal, vies. Begrijp je? Omdat geestelijk is het niets. levert het niets op. En, maar uh, komt hij thuis. Hij is al uh, vol van zweet. Moet je alweer uh, onder de douche. Word je dan uh, gezuiverd. Regerenigd? Is dat het is dat enige wat zij doen? Z kinderlijke bezigheid, dat is alleen maar met het oog op, dat zij ooit zullen wel gereinigd worden. Ooit is het nieuw. Wat zegt hij over Yeshua, Johannes? Uh, uh, uh, ja, hij zegt, ben jij dat die komende is? Altijd komende, elke dag is Yeshua komende. Elke dag sta je op en moet je zeggen, niet denken wat je gisteren gedaan hebt. Je kan niet beroepen jezelf op wat het gisteren geweest was. Vandaag weer een nieuwe dag. Moet je weer brengen, Yeshua maken dat hij komende is. Komende telkens, komende. Om uh, al dat werk te, uh, tot stand te brengen. Om het werk te doen hier op aarde. Om zelf bij te dragen aan de transformatie van de klipot, ja, om eigenlijk, van, om niet transformatie van de klipot, om de, de funken uit de klipot eruit te halen, zodat so uiteindelijk de dood, jij moet het zelf bijdragen dat de dood uh, ophoudt te bestaan. Jij ja, niet wacht dat je machine zal komen. Ja, en nu, ik kan alles van alles een beetje doen, Mashiach zal komen, hij zal, Dej, Mashiach is komende. Hoe topleiten wat je ons nu zegt? Haba! Hoe haba! Mashiach is komende, telkens komende, en telkens moet die meer en meer plaats innemen in onze harten. Geen andere reding is er. Alleen op deze manier. En al die de ziekten wat hij nu opnoemt, alle ongesteldheden wat hij nu opnoemt, allemaal zijn binnen de mens en allemaal door de komst van de Mashiach, door de komst van, de Yeshua, van Yeshua, allemaal uh, worden zij, al deze kwalen worden genezen. Dat is wat Yeshua antwoordt antwoord aan uh, Johanna. Waar Hiroshim, shom'im en zij die doof zijn, die horen. Ze ontvangen de Chassadim, ze horen. Omeitim, ze die dood zijn, dood zijn. De dode wensen van Malchut, die staan op. Absoluut zo. Uh, deze innerlijke opstaan, opstanding uit de dood, vindt elke pla dag plaats. Dat moet je trachten, elke dag overwinnen dat, overwinnen dat nog een keer, nog een keer, N onophoudelijk blijven vertrouwen, geloven dat de overwinning is binnen jouw bereik. Alleen jij verantwoordelijk daarvoor, en niemand anders, en niemand anders kan je helpen, niemand in de wereld kan je helpen, geen groep, geen, geen rabbi, geen niemand kan je helpen, alleen jij, zelf door het aanroepen, door dat werk te doen, door deze kolom, ja, die wij, waar langs wij opsteken eh, naar Yeshua en komen we weer terug, weer terug, via Yeshua, Moshe, Shimon Bar Yochai, Ari, komen we weer terug in onze kilim. Deze, dat werk steeds moeten we doen. Dat is de werk, het werk van wat Hashem van ons wil. Het werk van de persoonlijke vervulling, persoonlijke genezing en persoonlijke reding. En daarmee redden we ook de wereld. Alleen daarmee kunnen we bijdragen ook aan de algemene uh, reding ook, van, de, van anderen en de hele mensheid. hem met Basrim, kijk wat, dat, kijk wat hij ook nog nu zegt, Waniyim en, en de armen, die ontv armen ontvangen de boodschap, niet de rijken ontvangen de boodschap, rijken, Reken kunnen de boodschap niet ontvangen. Alleen de armen kunnen de boodschap ontvangen. Wie zichzelf arm maakt om willen van de hogere, van Hashem, die, die ontvangt de boodschap. Hij zegt niet uh, zullen ontvangen, hij zegt mit Basri. Telkens ontvangen zij de boodschap. Interessant is dat woordje met Basri. Zet op, uh, voor uh, het cijfer zes, dus aan het einde het laatste woord van, de, van het vers 5, met basrim betekent uh, ontvangen van de boodschap van het woord, van het woord um, basura Ach, is geweldig hier, basura betekent uh, ah, net zoals net zoals dat telkens zeggen dat de boodschap, uh, ja, kijk nou, habisura, uh, hagedusha, ha ha telkens bij de kop van elke perik hebben we dit, habisura, hagedusha, de heilige boodschap, alpi, alpi matai volgens de matai Perk jut alef, de hele boodschap. En interessant is, als je kijkt naar nou, het woord, besura, besura, ha, besura, ha het eerste hei, de eerste letter hei van het woord besora is. Iedereen ziet het wat ik bedoel? Met, met die vette letters uh, staat het hier. Boven de letters Jut, Alef staat wel de Habesora, dus de hele geboodschap. De eerste letter hei is de. Ik kan het weghalen. Gewoon, het is niet. Is, nee, ik bedoel, niet weghalen. Nee, nee, niet weghalen dat jij doet. Maar ik bedoel, ik kan het niet. Jij, eh, het is niet. Het uh, zit niet in de wortel. Het ja? is alleen maar betekent de De boodschap. Ja? Maar de wortel is bet, bet sin en res. Dus hier zit let op naar de de naar de let op de, de, de letter shin, Ja, letter sin, hier is het letter sin, omdat de dat puntje, de puntje staat in de letter Shin, links, helemaal links. Maar het is alleen omdat wij zien hier de Nikodot, we zien hier de klinkers. Maar normaal zijn er geen klinkers in de Torah. Ja, omdat de Torah spreekt van verschillende niveaus. Als je de klinkers niet ziet, dan hebben we het woord Basura, maar men kan het ook uitspreken als Basura. En men kan het ook dan uh, weergeven, let op, als dat woord, dat eerste woord, kan je dat zonder de eerste letter he, kan het zo weergeven. De letter bet. Schrijf het ook voor jezelf naast de letter B. Dan de letter sheen, de volgende, de letter sheen. Als je hem wil graag dat wij we zelf werken, ja, dat wij zelf. Piet peuterig met die letters, met zijn letters omga. Dat zijn de letters van de kracht van de Shem. Bet, Shin, en dan Resh. Dan hebben we de drie letters van de medeklinkers, die dan de vormen dus de, de stam daarvan. En de volgende, die twee letters, we hebben nog twee letters over, Waf en hij, ja of niet? Die zetten we apart. Wafen, hij kan ook nog een apostrofje doen. waar een apostrofje. En hij. Hey. Wat hebben we dan? Dan hebben we Bet, shin Resh. Is als je dan shin als de letter shin als shin uitspreekt. Dus alsof die, dat puntje stond, stond op, aan de rechterkant. Ja, aan de rechterkant van de, van de, van de letter Shin En dat zien wij we wel een fout, als het ware fout staan. Ook in het woord, in het tweede woord, en in het laatste woord van het vers 5, staat het ook daar, mitbashrim Als fout, maar zogenaamd als het ware Interessant dat het zo fout staat, omdat daar zit wel een, een, een verwijzing, een hint. Dat het, kijk nou dat daar zin is. En niet alleen maar zin. Dan wordt het, let op, dan wordt het, ba, um nee, maar, let op, nee, toch wel de linkerkant. Laten we zo doen, als het linkerkant, niet, niet de, niet de, link, de, de rechterkant, maar de linkerkant. De, de, dat puntje staat op de linkerkant zoals we hebben dat gezegd dus laten we het toch wel zo terughalen terug een an, an ander beeld heb ik gekregen maar we keren terug naar het beeld zoals het uh, uh, dat, dat puntje staat aan de linkerkant uh, van de letter sin. wat wordt het dan? wordt het bed, sh, bed sin en res? wordt het Basar Iedereen leest het, basar, en dan wav, he, basar betekent vlees, goed opletten, vlees, van, wav en he, vlees, oftewel waf of waf en he, Waf en he, dat is, waf is de zeerampien en he is nu qua dus de vlees, gewoord tot vlees geworden boodschap. Ja, mit Basrim betekent um, boodschap. zei je de boodschap? Armen ontvangen de boodschap. En de boodschap is dat men vlees ontvangt. Vlees, ja, vlees betekent uh, men uh, verkrijgt het, het lichaam van Yeshua. En het vlees verkrijgt men van wie? Van Vav en Hey van de Pin en van de nukwa van wie ontvangen wij dat vlees hier op aarde? Dus vlees betekent dus het lichaam van Yeshua van wie? Van uh, Vav en Hey. Van Wav is and Pin en Hey is de nukwa En Alleen de armen, zie alleen de armen die, die ontvangen de boodschap. Hij zegt niet de, de rijken ontvangen de boodschap. Rijk is iemand die vol van zichzelf is. Ja, die werkt binnen zijn eigen verstand. Um, en arm is iemand die maakt zichzelf arm omwille van de hemel. Dat is arm zijn. Zichzelf arm maken omwille van de hemel. Het is een zeer, zeer, het is uh, een ongekende omdraai in de mens, wanneer die beslist. Het is ook dat komt van boven, het is ook dat geschenk van boven. Dat men de mens beslist om zichzelf arm te maken omwille van de hemel. Heel? Want iedereen wil graag kennis. Heel? Kennis geeft kijk, geeft, uh, geeft aanzien, geeft... ...status van de mens... ...van binnen ook, begrijp je? Uh, de mens leert... ...aan de universiteit... ...en alles, zoveel so inspanning levert... enzovoort. So voort. Nou, dan is de dus ah, ...gelijk kijkt hij naar zichzelf van binnen... ...hij, heeft, hij is iemand nieuw. ...hij voelt een... dan... ...en daarna bijvoorbeeld een dokter wordt... ...en zo, so. het is... ...het uh, geeft een status, iets wat... ...wat eigenlijk... Um, we zien ook bijvoorbeeld dat er mensen zijn die echt rijk zijn, veel geld hebben, gewoon door hard werken, ja, gewoon uh, en, maar die hadden dus veel aandacht geschonken aan geld, maar geen opleidingen, hoge opleidingen hebben. Dan, dan hebben ze toch wel, al hun leven hebben ze een soort, een soort minderwaardigheidsgevoel. En uiteindelijk gaan ze toch wel en, uh, ...toch op een of een andere manier iemand als die... dat ...worden ze toch wel... ...het ge wordt gevrijten aan hen... ...dan gaan ze toch wel ergens... Uh, een ...diploma's halen... ...weet ik veel, op, of leren een beetje... ...toch wel leren omdat... ...je kan het alles kopen, maar... opleiding geeft een veel... ...hogere piek... ...dan alleen maar... Uh, ...geld. En dat geeft een... ...zeer hoge... ...dus iemand die wel geleerd is, die... ...kijkt vaak naar iemand die rijk is... ...neerbuigend. Wij zien dat niet, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Wij kunnen dat niet zien. Bijvoorbeeld iemand die een, een geleerde is. Ja? Een dokter, van alles. Een geleerde, iemand die al... ...veel geleerde heeft. Hij kijkt naar iemand die rijk is... Dat ...hij is minder dan mij. Hij geeft een groot aanzien, begrepen, want, ja, Om geleerde te zijn... ...status... Van binnen geeft het hem een enorme kick. En nou, en, en wij weten dat geleerden zijn, oftewel leren wetenschap, is zeer hoog is, de, de hoogste in deze wereld, de hoogste wensen in deze wereld zijn. En wat staat bovenop, boven al de kennis, boven de wetenschappen? Het geestelijke, ja? de, de, wens, de wens voor het geestelijke. Hoe kan men dan zo'n geweldige om het, om, het, o, omslag, ja? omslag doen van uh, drive, naar, drive naar kennis en veel vergaren van kennis en dan opeens gaan boven het verstand naar het geestelijke toe. Want men kan niet het geestelijke berekenen binnen het verstand. Dus ieder die moet, kijk, we hebben vijf wensen, ja of niet? Onderaan hebben we wat onderaan, of vier wensen hebben we om de wens om te ontvangen. We hebben onderaan de schaal van de wensen om te ontvangen, hebben we dan eten, drinken en familie. Ja? Dat is het laagste, bij de grond. Dan hebben we rijkdom, ja of niet, naar geld. Dan hebben we nog hoger hebben we dan de macht en eerbetoon. En dan de vierde, hoger nog, hebben we wetenschap. En dan hebben we het geestelijke. Let op. Betekent niet dat mens, elke mens moet doorlopen deze weg. Nee, absoluut niet. Betekent in de hiërarchie is het wel zo. Maar het betekent dat een mens moet wel boven het verstand gaan. Het geestelijke bereiken betekent boven het verstand gaan. Dat betekent dat iemand bijvoorbeeld die alleen maar op een, goed opletten, iemand die alleen maar gewone jongen is. Die dan, laten we zeggen, geen opleidingen heeft, niets, alleen maar een baan heeft, doet erin toe wat hij doet. Een, een stratenmaker of een, wat er ook is. En van zijn positie, als je wil het geestelijke, wat moet je doen? Hij hoeft niet uh, al dat... hoeft niet eerst rijk, rijk, rijkdom vergaren... of, of, of uh, de, wens om, de wens om rijk te zijn te ontwikkelen. Hij hoeft dat niet te doen. Hij moet dan vanaf zijn positie... Mag wel. Maar hij, hij kan gewoon, moet gewoon via zijn positie... gaan boven het verstand. Want ieder van elke stap... elke wens... elke stadium... elke stadium... ieder moet... Die wil in het geestelijke komen, moet opgeven zijn. Boven het verstand gaan. Dus iemand bijvoorbeeld die alleen maar uh, leeft, eenvoudig leven van eten, drinken en gezinnetje, kan ook boven het verstand gaan. Hij hoeft niet dan te kijken naar rijkdom, etc. Misschien is het in zijn, in zijn generatie, in zijn uh, incarnatie, is het misschien hem niet gegeven om in zijn incarnatie. Uh, zich ook bezighouden te houden met wat geld te verdienen en al die andere dingen. Dan gaat hij dan vanaf zijn positie, boven het verstand, dan gaat hij, wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij over, over hoe zeg je dat? Over, Overbruggen al die andere stadia die hij niet in de, van deze wereld, alle stadia van deze wereld die hij niet had doorgelopen. Hij is niet geworden professor, hij heeft niet. Doktor Anders geworden, toe. maar hij gaat nu boven het verstand, begrijpt. als je gaat dan boven het verstand, dan heb je, ben, je, ben je al, uh, eigenlijk, uh, bereik jij het hoogste, uh, van het hoogste, de hoogste wens die er is. Uiteindelijk, iemand bijvoorbeeld die dan in de rijkdom, in het stadium, stadium van rijkdom, gekomen, is rijk, ja, aan geld, nu wil die, in het geestelijke komen, hij hoeft dan niet uh, nog door te lopen, hij hoeft niet per se, om nog uh, macht te hebben, of hij kan van zijn rijkdom, ook boven het verstand gaan, en gaan direct over, naar het geestelijke, dus hij passeert ook, de, de andere stadie, stadie, en zo is het ook iemand bijvoorbeeld, die veel geleerd heeft, nou, eh, ik heb al mijn leven heb ik geleerd, met alle andere dingen, maar alles heb ik geleerd, twee academische opleidingen en dan ook nog een, een dokter en zoveel jaren en dit en dat en dat. Allemaal leren, leren, omdat ik dacht met het hoofd dat ik kon het wel bereiken, uh, mijn als het ware vervulling absoluut niet, het is wel nodig, voor mij was het wel nodig, maar, nou, dan moet je ook dan, met alles, al het kennis, de kennis wat je vergaarde, en al die papierassen en al die diplomas, et cetera, en dan moet je dan, vanuit die, vanuit dat stadium, moet je dan nog een eentje omhoog doen, dat jij moet dat allemaal prijsgeven. Nou, dat is een moeilijke zaak. Dat is een erg moeilijke zaak, om dan, om Daarna te zeggen van, oké, okay, dat is allemaal geweest, maar ik maak mijzelf arm. In plaats van al dat, deze bagage, ik herinner mij nog, uh, deze, de toestand van, een beetje zo trots zijn van binnen van, ja, ja, grote apen, ik heb dat geleerd, ik heb dat geleerd, ik heb dat geleerd. Ja, ik wist, ik me ook in de filosofie gewoon, gewoon voelde ik me als vis in water. Hegel, alle grote filosofen, ik kon het. In al, ik kon het wel overal daarin, daarin plaatsen en uh, altijd uh, zo'n babbel daarover. Dat, en, en, uh, en, en, en dan prijs, dat allemaal prijs te geven, gaan boven het verstand, om arend te zijn. Zonder, er is, let op, het is onmogelijk om het geestelijke, en nu goed opletten, het is onmogelijk om in de helige, om uit te komen uit deze wereld, uit de wens om te ontvangen voor zichzelf, anders dan door zichzelf innerlijk arm te maken. Daarom Jezus ook zegt, dat, kijk nou, dat is ook de teenteken van de komst van de Mashiach, dat de armen, armen, ontvangen de boodschap. De boodschap van welke boodschap, van de, het koninkrijk der hemelen, dat het koninkrijk der hemelen is binnen jouw bereik. wat je zo zegt. Het koninkrijk van het, van de, het koninkrijk der hemelen is binnen jouw bereik. is al gekomen hier op aarde, neem dat. Ik ben komende, Yeshua is komende komt, steeds komt en alles hangt van jou af, of jij hem als komende haalt of niet alleen de mens bepaalt zelf of hij de boodschap van het koninkrijk der hemel wel of niet ontvangt er is geen geweld in het geestelijke nee. Men uh, brengt niet heel aan de mens uh, tegen zijn wil. Ja? Tegen zijn wil kan men alleen maar ellende brengen in de wereld. Hè? Ja? Tegen de wil van de mens. Als men dan tegen de wil van de mens gaat. Dat heet soms, heet het. Een um, religie bijbrengen. Bij, ja, uh, ja, bij, bij, bij, bij Missiaan. En ze willen dan denken dat zij dan de wereld daarmee, daarmee um, uh, zegening brengen. Daar. Je mag het wel doen, maar niet door, door kracht en macht. Dat is, is wat Yeshua ons zegt: dat de armen ontvangen de boodschap. Nou, dat is het bewijs van Yeshua. En allemaal als je hoort die zieke Joodse hoofden, die dan ...beginnen over Yeshua te praten... dan wat is de bewijs? Wat is het bewijs? En waar, hoe kom je dan? Hoe kom je dan aan Yeshua? Waar heb je dat? Laat me zien, zeggen ze... laat me zien dan... Uh, ...zwart op wit... Waar, de, ...waar het in de Torah staat. Zwart op wit dat Yeshua is de machine. Nou, ik kan... Uh, ...ik kan... Um, ...een jaar door... ...allerlei voorbeelden uit de Torah... Geven, waar het direct staat, wel dat het in is, de machine. Maar voor hen is het geen bewijs. Geen bewijs. Waarom? Hij wil bewijzen binnen het verstand. En hij wil bewijzen zonder te werken aan zichzelf. Het is net als iemand die in de gevangenis zit en die zegt: Maar laat me in, jij zegt tegen hem, ga eruit uit de gevangenis. Hij zegt: Waarom zou ik eruit gaan? Wie zegt mij, laat mij een bewijs leveren dat daar buiten, is het buiten de gevangenis, is het beter dan hier. Hier heb ik elke dag, heb ik een, uh, een beetje linzensoep. Ja, hoe zeg ik? Linzensoep is niet zo slecht, linzensoep. Maar ik bedoel, een beetje linzensoep, een beetje dat. Ja, hoe zeg ik dat? Een klein beetje een stukje brood heb ik. Dus geweldige uh, knoflook. Net zoals het Jozef volk had gezegd ook. Herinner je, je nog? Toen Moshe heeft zich gebracht naar de woestijn. Zeggen ze, wat heb je aan ons aangedaan? We hadden het allemaal zo gezegd, geweldig daar in Egypte. En jij bracht ons hier naar de naar woestijn. Waar al die kakelakken en alle uh, slangen en uh, schorpioenen zijn. Want wie gaat uit in het geestelijke werk. Die voelt al die scorpions in zichzelf. Evet. Als iemand gewoon lolisch ma werkt, in Egypte is, dan voelen ze zich lekker. Ze voelen niet al die skorpioenen uh, in zichzelf, alle, alle slangen en, enzovoort. So evet. Maar als je gaat aan jezelf werken, dan voel je wel, al die skorpioenen en alles, voel je in jezelf, dat is allemaal die, die klipot die dan de mens... Overdonderen steeds en je moet steeds uh, overwinningen. Okay.